9 uur. Dit is Radio 1. Het Bert van Sloten. Hele goedemorgen. straks in het NOS Radio 1-journaal. Europa doet te weinig voor Syrische vluchtelingen. Dat stellen onderzoekers van Amnesty International. Nu eerst het NOS-journaal met Dorant Meegans. De spanning loopt op tussen John de Mol en het Finse uitgeefconcern Sanoma over SBS. Volgens de Mol investeert mede-eigenaar Sanoma te weinig in SBS.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 Kan richting stabiliteit uitgaan, uh, maar uh, ik zelf moet dat dit een flinke klap is voor het regime, voor Kim Jong-un. Um, en, uh, en dat het wellicht uh, richting buitenlandse provocaties weer kan gaan om te laten zien aan de bevolking. Het valt wel mee. Vorige week werd bekend dat Jiang al zijn functies had verloren.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 Het origineel hing in het hoofdkantoor van de Koninklijke Pakketvaartmaatschappij... in het Indische Batavia. Na de inval van de Japanners werd het in het openbaar verbrand. Hofker besloot na de oorlog zijn oorspronkelijke tekening uit te werken. Conservator Terry van Druten. En die heeft hij na de oorlog helemaal mooi uh, opgewerkt, zoals het heet. Dus eigenlijk ingekleurd met krijt... en tot een, echt, een levensecht portret van, van koningin Wilhelmina... maar dan nou, bijna als, als je lieve oma, zeg maar. En daarna verdween het werk 60 jaar in de opslag. Het weer op veel plaatsen is het grijs en mistig, bij temperaturen iets boven nul. In de loop van vandaag wordt het zicht beter, blijft waarschijnlijk wel grijs in het zuidoosten... en oosten vriest het eerst en schijnt de zon later vandaag. Drie graden wordt het bij veel bewolking, zes graden in Limburg. Komende nacht en morgenochtend trekt een gebied met lichte regen over het land. John Bakker bij de ANWB, wat staat het vast? In ieder geval nog op de A2, vanuit Den Bosch naar Utrecht voor knooppunt Everdingen, 11 kilometer... Dat heeft te maken met de afgesloten spitsstrook op de A27. Vanuit Gorkum naar Utrecht. Daar staat tussen Lexmond en Hagenstein 5 kilometer. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam loopt een gans op de weg. In de buurt van Berken en Roderijs zorgt voor 4 kilometer file. De rechterrijstrook rijstrook is afgesloten. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Bij knoop het Gorkum 3 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. En op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen... tussen knooppunt Kunderberg en Geleen, nog altijd 9 kilometer... er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Wij gaan zo eens bellen met de Pensioenfederatie... over die besprekingen in de politiek gisteravond geen akkoord bereikt. Maandag gaan ze verder. Eens kijken wat de Pensioenfederatie daarvan vindt. Het ene adviesbureau zegt... om te verbeteren heeft u de beste mensen nodig. Het andere adviesbureau zegt...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 ICO. Samen succesvol sociaal ondernemen. Ook financials en DGA's gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Het NOS Radio 1 Journaal Bert van Sloten. Ook in Syrië valt de winter in met alle gevolgen van dien. More refugees, more people in tents, more cold. Volgens Amnesty International moeten Europese leiders zich schamen dat ze niet meer Syrische vluchtelingen opvangen. Dat staat in een rapport. wat vandaag is verschenen. Amnesty International vindt het een schande dat er in Europa maar plek is voor. een half procent van de meer dan 2 miljoen mensen. die Syrië zijn ontvlucht. Ruud Bosgraaf is van Amnesty International. Hoe komt het dat Europa zo weinig plek geeft? Nou ja, Europa zit duidelijk niet te wachten op die vluchtelingen. Die zit, zegt van, nou ja, ze moeten in de regio opgevangen worden. Dat gebeurt natuurlijk ook. Je zei zelf al ruim 2 miljoen mensen het land ontvlucht... die uh, over het algemeen in kampen zitten, in Libanon, in Jordanië, in Turkije. Een klein deel komt naar, uh, naar Europa toe en uh, wil, wil, wil hier, uh, hier naar binnen. En ja, daar doet Europa heel erg weinig mee. Is het reëel uh, dat Europa, de Europese Unie, meer mensen gaat opvangen? Want de landen zitten er niet op te wachten. Het is natuurlijk een politiek probleem. Je ziet dat er een paar landen zijn die wat ruimhartiger zijn. Met name Zweden en Duitsland. Duitsland heeft uh, 10 uh, toegezegd 10.000 vluchtelingen op te nemen. Maar er zijn ook landen, zoals Frankrijk uh, en Spanje, uh, die heel weinig doen. Een aantal landen doen echt helemaal niks. Het is natuurlijk een politiek probleem. Maar ja, als wij allemaal begaan zijn met wat er in Syrië gebeurt... en we gaan er ook vanuit dat een politieke oplossing nog niet aan de horizon is daar. Laten we hopen dat die vredesconferentie op 22 januari iets oplevert. Oplevert, dan zullen we toch moeten helpen als we, als we humaan en menselijk willen zijn. En dan kunnen we iets doen door toch wat meer vluchtelingen op te nemen. Europa, 500 miljoen inwoners en dan maar 12.000 vluchtelingen opnemen met z'n allen. Dat is echt beschamend. En hoe vindt u dat dat land met 16 miljoen inwoners het doet, Nederland? Dat land doet het uh, redelijk, maar zou nog wel wat meer kunnen doen. Nederland heeft toegezegd uh, 250 vluchtelingen op te nemen, uh, 50 uh, dit jaar en 200 volgend jaar. Uh, dat zou nog wel wat meer, uh, meer kunnen. Uh, het zou ook heel goed zijn als, als Nederland uh, wat ruimhartiger zou zijn... met het verleden van visa van Syriërs die hier al zijn... en die hun familieleden hier tijdelijk naartoe kunnen halen. Dus Nederland doet wel wat. Is niet, zit niet in de staart van de EU... maar wat meer zou zeker kunnen. Nou, zouden we niet ook ondertussen... want dit is een, toch wel een politieke discussie... die misschien wat langer gaat duren... meer hulp moeten uh, geven... en meer, zorgen dat er meer hulp daar terecht komt. Het andere, het andere punt. Er is heel veel, veel geld nodig met name voor bijvoorbeeld de VN Vluchtelingenorganisatie die die vluchtelingen opvangt in, in, in de kampen. En dan heb ik het nog niet eens over het hulpverlenen in Syrië zelf, wat nog veel moeilijker is. Hè, humanitaire hulpverlenen. Ook daar uh, doet Nederland zeker wel, wel, wel iets, maar zou, dat zou meer kunnen. Maar met name de hele EU zou wat dat betreft ook veel ruimhartiger uh, moeten zijn. Dus aan de ene kant meer geld geven, aan de andere kant toch zorgen dat... Ja, ja, ook mensen die hier naartoe komen via Griekenland, die vaak uh, vluchtelingen terugstuurt naar Turkije, via Bulgarije, die uh, ze, ze niet of nauwelijks opvangt. We kennen allemaal de beelden van Zeeland, Zorgen dat je daar mensen uh, uh, gewoon opvangt, uit zee haalt en, en zorgt dat ze een goed verblijf in Europa kunnen krijgen, zolang dat nodig is. Want de meesten zullen, zodra het conflict in Syrië is opgelost, maar dat kan nog wel even duren, zullen terug willen naar hun land. Meneer Bosgraaf, ik dank u wel. Ruud Bosgraaf was dat van Amnesty International. Politiek Den Haag is er nog steeds niet uit, dat hoorde u vanochtend. De VVD en de Partij van de Arbeid willen dat de jaarlijkse fiscaal aftrekbare pensioenopbouw... verlaagd wordt van 2,25% naar 1,75%. Moet een besparing van 3 miljard euro opleveren. Maar de regeringspartijen hebben gisteravond nog geen overeenstemming bereikt hierover met de oppositie. En komende maandag, na het weekend dus, wordt er weer verder gesproken in Den Haag. Wij praten er nu al over verder met Gerard Riemen, de voorzitter van de Pensioenfederatie. Goedemorgen. En goed omhoog. Ja. Is dat zorgelijk dat ze het nog niet eens zijn met elkaar? Ja, dat is zeker zorgelijk. Uh... We zouden als pensioensector nu al uh, ongeveer twee maanden horen te weten waar we aan het doen zijn. Men wil het in werking laten treden op 1 januari 2015. Uh, wij hebben normalitair uh, bij iedere wijziging van de pensioenregeling ongeveer een jaar nodig om dat te implementeren. Yeah. En, uh, en nu dreigt te gebeuren dat men straks uh, met een, een akkoordje komt. Dat zal wel een compromis zijn. Dat heeft dan uh, allerlei tekenen van uh, punten die nog niet goed doordacht zijn. Dan moet er nog wetgeving volgen en dat betekent dat wij aan het eind straks de kans lopen geconfronteerd te worden met, uh, met een, een stukje wetgeving die wij dan in alle haast moeten gaan implementeren. Ja, maar het gaat toch vooral over, het gaat over uh, dat percentage, hè, dat aftrekbare percentage. Daar, uh, of, o, daar gaat de politieke discussie toch over en aan de andere kant over iets, maar dat heeft dan niks met de pensioenen te maken, met waar je het geld vandaan haalt bezuinigen. Ja, maar dat heeft dus wel met pensioenen te maken. Uh, zoals ik begrijp uit de krant, maar ik lees ook niet meer de krant dan u... Uh, wil men het geld nog steeds uit de pensioensector halen. Uh, ze zijn erachter gekomen, daarom is het ook niet goed gegaan in de Eerste Kamer. Dat de simpele gedachte, je verlaagt een opbouwpercentage... en je krijgt een lage premie, dat dat zo niet werkt. Dat als je het fiscale, hè, de, de belastingwetgeving verandert... dat dan sociale partners gewoon op, opnieuw om de tafel moeten gaan zitten... om een nieuwe pensioenregeling uit te onderhandelen... Uh, dat dat niet per se wil zeggen, dat de premie dan. En dat betekent dat die sociale partijen kunnen niet onderhandelen nu... zolang ze niet weten hoe dat die nieuwe belastingwetgeving eruit gaat zien. Eigenlijk wacht iedereen op dit akkoord in Den Haag. Precies, iedereen zit te wachten op dit akkoord. Dan moet er vervolgens eerst nog wetgeving plaatsvinden, want dat moet toch nog eh, langs het parlement. En dan pas ik een sociale partners aan de slag om te kijken wat gegeven die nieuwe belastingwetgeving, hoe dan de pensioenregeling eruit moet zien. En dan hoor ik vanochtend premier Rutte zeggen, die zegt ja, voor de kerst, nou daar moeten we niet zoveel druk op zetten. Want ik heb liever een goed akkoord dan een snel akkoord. Ja, maar daar ben ik helemaal met meneer Rutte eens. Ik hoop dan dat hij dan vanuit dat goede akkoord... dat hij ook denkt dat een goed akkoord een akkoord is... waarbij je ook goed kijkt naar de wijze waarop je dat akkoord gaat invoeren... en de wijze waarop het uitgevoerd moet worden. En dat betekent dat ze niet te snel rijk moeten rekenen... en dat ze de rekening moeten houden dat het dus wel eens, waar, dat wel eens zou kunnen zijn... dat het dan niet 1 januari 2015 wordt, maar 1 januari 2016. Eigenlijk zegt u nu al een beetje van uh, uitstel... Uh, want je kan beter een goed akkoord hebben en dan een jaar later invoeren. Ja, uh, ik denk dat we als land uh, uh, absoluut niet meegeholpen zijn. Als straks blijkt dat wij uh, door de overheid gedwongen uh, haastklussen moeten doen. En daarbij grote risico's lopen in de uitvoering. De overheid heeft zelf natuurlijk in het verleden ook ervaring wat het, hoe het fout kan gaan. als je ict project snel invoert. Iedereen kan zich nog herinneren hoe het fout is gegaan met de toeslagen. Hoe het fout is gegaan met de studiefinanciering. wat verder verleden. Ah, hey, dat uh, moet je willen voorkomen. U schetst een soort doemscenario al. Nou, het is mijn ervaring dat uh, politiek, zeker als het om dit soort akkoorden gaat, niet als eerste op tafel heeft liggen, is het ook goed uitvoerbaar. Ja, kortom, de politiek moet er nog eens goed over nadenken... en dan maar wat meer tijd nemen. Ja, het enige jammer is dat er ook 3 miljard euro aangekoppeld is... wat bezuinigd moet worden. Hè? Ja, maar, maar dat heeft men zelf destijds in de katshuids verzonnen. En men heeft daar ook verzonnen dat het uit de pensioenen moet komen. Het hoeft niet uit de pensioenen te komen. Men kan die 3 miljard ook ergens anders proberen vandaan te halen. Uw punt is duidelijk, meneer Riemen. Ik dank u wel voor het gesprek. Gerard Riemen, de voorzitter van de Pensioenfederatie. John Bakker. John, hoe is het met die gans? Ja, dat is een goede vraag. Hij is in ieder geval niet meer op de weg. Want uh, het verkeer rijdt weer door en ja, alle rijstroken zijn ja, weer open. Ja, maar John, leef, leeft hij nog? Is hij van niet? de weg afgegaan? Ja, nee, we willen alles van de gans weten. Ja, nee, we hebben er net even over gepeld. Maar niemand kan bevestigen of hij nou nog levend uh, de, de weg verlaten heeft... of uh, dat hij inmiddels aan de kant ligt. Nee, maar goed. Uh, mochten we meer weten, dan hoor je van me. Oké, okay, nou, dan <tie> horen we om half tien van jou alles over de gans. Okay. Uh, maar nu even over de rest van de informatie. De weg is daar in ieder geval weer vrij. Ja, op de 13 rijdt het weer door richting, uh, richting Rotterdam. Nog wel flinke problemen op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... bij knooppunt Everdingen, 13 kilometer file. Dat heeft te maken met de afgesloten spitstrook op de A27... en die is dicht vanwege de mist. Op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht... tussen Lexmond en Hagestein, 3 kilometer file. En in Limburg nog altijd flin <coughs> flinke vertraging op de A76... vanuit Heerlen naar Geleen, voor Geleen, 9 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Ze lag 50 jaar met een dekentje over zich heen in een opslag. Koningin Wilhelmina. Althans, het statieportret dat van haar geschilderd was door Willem Hofker. Het werk is te zien in het Tijdelsmuseum in Haarlem... samen met andere portretten van de in 1981 overleden schilder. Portret van de koningin is het meest prominente portret op de tentoonstelling. Joris van de Kerkhoff sprak met de conservator Terry van Druten... Door alle tekeningen en schilderijen van Willem Hofker heen... helemaal in de hoek, daar hangt ze. 1898, 1948. Het lijkt wel af. Ja, dat klopt eigenlijk. Het is een werktekening. Het is dus een, een tekening die Willem Hofker heeft gemaakt... als voorstudie voor een statieportret van koningin Wilhelmina. Dat heeft hij in 1937 gedaan de oorspronkelijke tekening was al bijna af... omdat hij dat gebruikte als een soort voorbeeld... Eigenlijk om aan zijn opdrachtgevers te laten zien. Maar dat was wel alleen maar een zwart-krijttekening. Dus, dus ja, zeg maar gewoon een, een zwart-witte tekening. Um, en die heeft hij na de oorlog helemaal mooi uh, opgewerkt, zoals dat heet. Dus eigenlijk ingekleurd met krijten... tot een, echt, een levensecht portret van, van koningin Wilhelmina... maar dan ja, bijna als, als je lieve oma, zeg maar. Even naar die lieve oma toelopen. Werktekening voor het statieportret van koningin Wilhelmina de Koninklijke Pakketmaatschappij... die heeft de opdracht gegeven. Ja, lieve oma. Ze lijkt zo op dat dochter op deze manier. Ja, ja je kan... Ik, je, ik denk... Wat je ziet vooral, volgens mij... is, is dat hofker ontzettend goed was... In, in, in portretteren. En dat hij echt de mens laat zien. En dat het dus... Uh, ja, waarschijnlijk ook de familiegelijkenis tussen moeder en dochter. En, en ja, niet zozeer een kleindochter. Misschien meer nog de, haar achterkleinzoon. Dat, het, dat die er ook nog wel een beetje in te zien is. Een ik, ja, ik vind... beetje het bolle hoofd. Ja, nou ja, dat zijn jouw woorden. Maar, uh... De ogen, de ogen. Je ziet wel in ieder geval, ja, in, ik, ik zie vooral haar menselijkheid. Dat, en ik vind het uh, ja, echt uh, zelf wonderbaarlijk hoe goed uh, Hofke daarin uh, in slaagt... Om, om een soort levend mens af te beelden op, ze, op uh, nou, plat vlak natuurlijk. Ja, wel een kroontje op, um, kroonjuwelen uh, om. Uh, hoe heet zo'n ding wat ze in de hand heeft als het een beetje warm is? Een waaier. En Ze heeft een, een vossenbonte ja. mantel om en een prachtige sjerp... met uh, natuurlijk oranje, van uh, het huis van oranje... En een hele mooie gedecoreerde jurk, dus het, ja, het is wel een uh, chique dame. Dit is op basis van de werktekening oh, ja. die hij gemaakt heeft. Zij is in Batavia verbrand door de, door de Japanners in uh, 1942. Het origineel is dus verbrand en na de oorlog heeft Hofker bedacht van hey, ik ga het opnieuw intekenen. Ja, hij had dus de, de, de werktekening, die was zwart-wit. Die heeft hij uh, ingekleurd, om het oneerbiedig te zeggen. En die heeft hij aan die koninklijke pakketvaartmaatschappij... cadeau gedaan als uh, een, een eerbetoon aan die opdrachtgever. Maar ook aan de koningin die op dat moment haar 50-jarig jubileum vierde. Uiteindelijk hing het dan bij die uh, pakketvaartmaatschappij. Dus het was wel bekend. Het was wel bekend dat het er was, maar er was alleen een zwart-wit foto van bekend. Dus niemand wist dat het zo'n prachtige kleurentekening was. En waarom is het dan uiteindelijk al die jaren toch verdwenen geweest, van de kaart verdwenen geweest? Ja, goede vraag. Het stond in een opslag met een deken eroverheen. En iemand zal het niet interessant hebben gevonden. En heeft ze al die jaren met een dekentje over zich heen dan ergens achteraf gestaan? Als het goed is wel, ja. ja dat, dat is wat wij gehoord hebben, dat ze dus ergens in de opslag stond... En, de, en dat de huidige eigenaar dat daar heeft aangetroffen. Daarom kijkt ze zo blij. Ja, dat ze eindelijk weer in het licht is, ja. En dan uiteindelijk via, via, via bij mensen terechtgekomen... die bij deze tentoonstelling betrokken zijn... en in ieder geval bij een boek over Hofker betrokken zijn... en die dacht van, ik zie die foto, kan helemaal niet. Ja, inderdaad. Ja, dat was natuurlijk een ongelooflijke verrassing... Uh, die Celine Hofker en Johnny Orsini die hebben echt jarenlang onderzoek gedaan en allerlei werken ontdekt en uh, Celine Hofker die zei zelf erover, dit is echt een kroontje op mijn werk, want ja, deze tekening hadden ze nooit verwacht terug te zien zit ook op haar hoofd Precies, het is een, echt een bekroning. Terry van Druten, conservator bij het Tijlersmuseum in Haarlem, was dat. Dan gaan we naar Mark Robin Visser, want die is in Utrecht... want het is vandaag daar, Paarse Vrijdag. Mark Robin, jij hebt ondertussen ook een, een paars armbandje gekregen, dat was het? Ja, ik heb een paars armbandje gekregen, daar staat op stop uh, homofobie... en dat is dan dus het thema ook vandaag tijdens de Paarse Vrijdag. Ik kreeg zojuist een reactie op mijn weblog op nos.nl... daar schrijft Bas, Paarse Vrijdag nog nooit van gehoord. Nou, dat is dus niet waar, want anders kan je zo'n reactie ook niet schrijven. Natuurlijk. Nee, dan luistert hij Hoort ook, u er niet, nu naar voor de radio. Ja. Hoe, hoe kan je dat nou zeggen? Nooit van gehoord, dat horen jullie vast vaker, Max. Klopt, ja. Zo gek is het ook niet, want zolang bestaat die Paarse Vrijdag natuurlijk ook eigenlijk nog niet, hè? Nee, het bestaat nu vier jaar en het is vooral onder scholeren. Dus uh, het is niet gek dat, dat heel veel volwassenen vooral er nog nooit van hebben gehoord. Nee, precies. Uh, Max van der Hucht is uh, van uh, jong en oud, met een T, hè? oud met een T. Dat is de jongerenclub van het COC. Klopt, ja. Helemaal gericht op, uh, op jongeren. Geert-Jan Edelbos is hier ook. Die staat, uh, even, hij is projectleider, eventjes naar de social media te kijken. Wordt er veel over gesproken, over Paarse Vrijdag? Ja, ja we zijn trending topic momenteel. Ik zie veel paniek voor de kledingkast. Want heel veel mensen zoeken, zoeken wat paars uit. Maar ja, er wordt heel veel over geschreven. Ja. En natuurlijk heel veel scholen zijn bezig. en wat, Ik ben even aan het lezen wat scholen aan het doen zijn. Maar er is trouwens hier straks een Mr. en Mrs. Purple verkiezing. Uh, in Baren is er straks een paarse pauzeparty. Ja. En er zijn op verschillende scholen zijn dezelfde leerlingen... zelf voorlichting aan het geven over seksuele diversiteit. Ja. Dus uh, er gebeurt van alles. Wij zijn hier bij Unique. Dat is een middelbare school in Utrecht. En ik heb uit gesprekjes met leerlingen begrepen dat paars, de kleur paars, op dit moment niet echt een, in de mode is. Het is niet zo dat die kids uh, kasten vol paarse kleding hebben. Ah, helaas, <laughs> maar dat maakt het ook speciaal. Ja, ja. Het gaat allemaal over het bespreekbaar maken van en solidair zijn met. Ja, inderdaad. Het gaat erom Je kunt laten zien... dat je het oké okay vindt dat iedereen, ja, iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Ja. Eigenlijk, ja. Nou is er toch iets wat ik niet helemaal begrijp. 500 middelbare scholen doen mee, dat is veel. 500 van de 700 ja. scholen in Nederland doen mee. Tegelijkertijd lees je uit onderzoek... dat er nog heel veel homofobie is op middelbare scholen. Hoe is dat te rijmen? Nou, het, het, het, het, het mooie is dat er natuurlijk ook heel veel jongeren zijn... die geen problemen hebben met homoseksualiteit... En, en, en, en wel voor anderen willen opkomen. Ja. En, en die... Laten zich nu zien en die gaan het gesprek aan. Ook met, uh, met de ja. homofoben, zoals we het hier ja. nu even noemen dan. <laughs> dus gaan eigenlijk, het is een beetje onbekend, maar het onbemind. Dus, dus, dus, dus, dus zij gaan nu het gesprek aan hierover met elkaar. En, ja. Ja. Nou, ik wens jullie een mooie. Paarse Vrijdag. Dankjewel. Uh, en voor alle mensen die nog nooit van Paarse Vrijdag hebben gehoord, ga vooral even naar mijn weblog op nos.nl en dan weet, dan weet je alles. Er staan ook allemaal linkjes op. En dan uh, is dat ook weer uh, geregeld. Ik weet, niet ik, Bedankt. Ja, in ik weet niet of deze erop ja. staat, maar er staat op social media een hele leuke foto van Merkel en Poetin. Merkel ja. heeft een paars pakje aan. En Poetin heeft een paarse stropdas uh, voor. En Merkel buigt zich voorover naar Poetin en zegt, wat goed dat je ook meedoet. Nou, misschien moet ja. Die er ook nog even op zetten. Dat Ik zal hem al tweeënhalf opnieuw zijn. Hè? Ja, ja. <laughs> Bert, de groeten uit Utrecht. De groeten terug, jongen. Dankjewel. je Dag. Muziek. Beef is dit. Late Night Sessions. Do you know what time it is? night sessions yeah I say we rocking those early morning sessions oh wow wow ooh late night sessions yeah I say you got us slamming early morning sessions ooh, gives keeps... Sessions. Oh, na na na, oh, na na na. Oh. Early morning sessions. See, Abraham was it in a freestyle. I yeah, yeah. oh, love, lost. Yes, love, yes, the love of beaters. I repeat, and Abraham, you can't contest. Another track, I have to get this out of me chest. -a. I'll tell me center, straight through me vest When you're on no. the when your body's sweet. Can't you see I'm under done indeed? We make a buzz, we gonna take a flight. Late night session in the air tonight. As the birds start to whistle and the sun starts to rise, I'll be laying down my lines, hardly opening my eyes.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 Eigenlijk eentje voor vanavond, de Late Night Sessions Beef. Het is vier minuten voor half tien. Ik heb er nog één, een onderwerp voor u. Een mooi schilderij aan de muur. Een Van Gogh, een Rembrandt, een Vermeer. Nou, wie zou dat eigenlijk niet aan de muur willen hebben? Maar tot op heden was dat niet altijd te betalen. Tim Zaman heeft nu een oplossing. Een 3D-printer een 3D die zelfs het relief tot in detail uitprint. Hij is onderzoeker bij de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus als ik dan voel, dan voel ik bij wijze van spreken de klodders die Rembrandt er ook op gegooid heeft. Ja, ja met schilderij uh, mag dat natuurlijk niet. Maar uh, als je een reproductie maakt, uh, dan mag dat natuurlijk wel. Ja, maar ja. zit dat niet tegen de vrouw dan? Uh, nee, dat, dat gaat op zich helemaal goed. Je moet er niet gewend aan raken natuurlijk, dat is gevaarlijk. De conservatoren bij musea doen het over het algemeen uh, ook liever niet, want je moet het niet gewend worden natuurlijk. Maar, uh, maar ja, we hebben dus een 3 d scan gemaakt bij de TU Delft. Yeah. Uh, om, uh, om de topografie van zijn schilderij vast te leggen. Dus dan uh, vangen we niet alleen de kleur van een schilderij, maar dus ook de diepte. Dus de exacte topografie en de pasteusiteit van die verf uh, leggen wij vast. Yeah. En uh, de yeah. beste manier om dat te weergeven, dat is eigenlijk wat we hebben gevonden door middel van een 3D-print. Want je hebt zo'n gigantisch schilderij, inclusief de diepte. En dat, dat kan je dus niet helemaal lekker op je, op je beeldscherm naar voren halen, want je beeldscherm is plat. Ja. Dus uh, van daaruit uh, hebben wij gekozen voor de 3D-pintersvisualiteit. Dus maar hebben jullie al de Dat proef op de som is. genomen? Dus uh, gewoon zo'n conservator van een museum. Uh, je laat het echte schilderij zien en je laat zo'n uh, 3D-namaakschilderij... Uh, ja, vergeef uh, me de woordkeuze, ook uh, zien. En dan uh, maar vragen, uh, um, kies de echte. Jazeker, zeker. zeker. Nou ja, niet, niet kies de echte natuurlijk. Maar zodra die print daar was, ja. euh, hebben we voor dat de interpretatie hem direct naar het origineel meegenomen. Dat hebben we gedaan bij een Van Goff van het Krulle Museum, Een Rembrandt van het Mauritshuis en een Rembrandt van het Rijksmuseum. En, wat en dan ze... naast elkaar gehouden. En wat zeiden de deskundigen daar dan van? Uh, nou, ze waren over het algemeen redelijk onder de indruk. Alleen het bleek toch dat er heel veel aspecten waren. Uh, die nog steeds niet echt lijken op het origineel. Je moet oh. het zo zien, we printen dus in kleur laagje op laagje. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat het een soort, ja, ik noem het altijd een, een beschilderd ei is, zeg maar. Je hebt niet de reflectieve uh, eigenschappen van het materiaal van de originele verf. Uh, bijvoorbeeld uh, verven als lakken of andere dingen die doorzichtig zijn, die zijn toch bijna niet te reproduceren. En dat zie je dan toch echt vergeleken uh, met het origineel. Uh, ja. als je kijkt. Dus je bent nog niet echt... helemaal een meestervervalser? Om het uh, nee, zo maar even nee, te nee, zeggen. Het nee, nee, ja, dus klinkt onheerbiedig, dan... maar zo bedoel ik het niet. Hè. Maar <laughs> ik begrijp dus, er blijft verschil tussen zitten. Ja, ja zeker. En dat is dus een interessant proces, hè? want uh, uh, voor de duidelijkheid vanuit de TU doen we dit vanuit een onderzoek. Ja. En wat niet is interessant is, als we een visualisatie maken en we hangen ze naast elkaar... ...dan blijkt daar dus toch nog een groot verschil tussen te zitten... ...tussen wat wij dan zien als, laten we zeggen, de ultieme reproductie... ...of uh, zoals jij het noemt, de ultieme vervalsing. Als we die dan naast elkaar hangen, zit er een groot verschil tussen. Ja. Want het origineel is toch echt beter. En, en dat en, is heel interessant, wacht even, ja. wij hebben de kleur, we hebben ja. de diepte... Waarom lijkt het nou nog steeds niet zo perfect op elkaar? Dus dat, dat is interessant voor de wetenschappen. Die mag dan ja. nog wat uitzoeken. Interessant voor uh, de man die wel wat kunst aan de muur wil he hebben... is natuurlijk de prijs. Uh, ja. Hoeveel gaat dit kosten? 2,50? 5 euro? Of <laughs> moet ik er, Nou ja, ik, ik ga aan de nee, lage van, kant zitten. Nee, vanuit, vanuit de universiteit verkopen wij niks. We zijn natuurlijk geen verkopende instelling. Dit is primair vanuit onderzoek. Ja. Maar... Uh, het Van Gogh Museum heeft eenzelfde project opgestart. Omdat kennelijk de technologie daar is om dit te doen. Het Van Gogh Museum doet dit samen met uh, Fuji. En zij maken dus ook die 3D scans en die 3D prints. En die gaan ze dus uh, verkopen, ik denk vanaf uh, vandaag. En wat is de prijs? Uh, ik geloof dat het prijspunt iets van 35.000 dollar was. Oké, okay, nee, we houden op. Het is <laughs> boven het budget. Zeg, meneer Zaman, ik uh, wens u veel succes ook met het onderzoeken verder. <laughs> Bedankt voor het verhaal. Wouter, goedemorgen. Bert, goedemorgen. Goedemorgen, Nederland. Ja, ik moest even die prijs weten. Ja, dus nee, <laughs> je, gaat maar, je gaat maar door. Zeg, Wouter, waar ga jij het over hebben zo? Uh, de Consumentenbond heeft een mystery guest laten bellen... met de klantenservice van allerlei zorgverzekeraars. Oh jee. En dat ging niet helemaal goed. <laughs> dus daar gaan we over praten... En de Republikeinen in de Verenigde Staten die hebben te weinig vrouwelijke kiezers. En nu krijgen ze les in hoe je toch die vrouwelijke kiezer zo ver krijgt om op jou te stemmen. Interessante onderwerpen. We gaan luisteren zo in Goedemorgen Nederland. Hey. Donald Megels met het NOS Journaal. De spanning loopt op tussen Sean de Mol en het Finse uitgeefconcern Sanoma over SBS. Volgens de Mol investeert mede-eigenaar Sanoma te weinig in SBS...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 En het aantal stiefouders in Nederland groeit snel, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Sinds 2000 is het aantal kinderen dat in co-ouderschap wordt opgevoed gegroeid van 5% naar 27%. Het grootste deel van die co-ouders krijgt een nieuwe relatie. En daarmee groeit dus ook het aantal stiefouders dat bij de opvoeding van een kind wordt betrokken. En dat zijn de hoofdpunten. John Bakker, we weten via Twitter ondertussen dat de dierenambulance bij de gans is geweest. Maar eh. weet u ook hoe het met de gans is? Ja, die, uh, die dierenambulance staat er bijna. Nou, hij is helemaal de weg overgestoken. Oh. Hij, uh, hij begon op de rijbaan richting Rotterdam. Nou, vond hij waarschijnlijk toch niet zo interessant die kant op. Is aan de andere kant gelopen. Hij zit nu op de, op de rijbaan richting Den Haag. Alleen daarvoor veroorzaakt hij geen problemen. Hij, uh, hij zit op de, op de vluchtstrook, om het zo maar te noemen. En de dierenambulance staat erbij, dus uh, hij doet het nog wel. Oké, okay, dat, uh, dat is de gans. Zijn we daar ook weer over gerustgesteld? Ja. Nu, nu de files. Nu nog even de files vanwege de mist. Want op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht loopt het nog altijd aardig vast bij knoop het Everdingen. 11 kilometer. Dat heeft te maken met de afgesloten spitstrook op de A27... vanuit Gorkum naar Utrecht. Daar staat bij Hagestein nog drie kilometer file. En de kapotte vrachtwagen in Limburg, die doet het ook weer. Op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen nog wel vijf kilometer file bij Nut. Maar de rijstroken zijn weer vrij. Dit is Radio 1. KRO Goedemorgen Nederland Bouter Körpershoek Jan Boel bij de klantenservers van de zorgverzekeraars Werkgevers woedend over uitbreiding vaderschapsverlof De Republikeinen in de Verenigde Staten krijgen les over vrouwelijke kiezers En het ochtendtumeur van Neil Jerli Het is drie minuten over half tien, dit is KRO Goedemorgen Nederland Harm van Attenveld is vanmorgen onze verslaggever in de Meern. Waar de protesten op het onafhankelijkheidsplein in Kiev op de voet worden gevolgd. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgenederland.kro.nl Even bellen of mailen met de klantenservice van de zorgverzekeraar... ...pakt lang niet altijd goed uit. Zelfs op de meest simpele vraag volgt in een van de drie gevallen een fout antwoord. En dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Sandra de Jong van die Consumentenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben een mystery guest erop uitgestuurd. Hoe, is, hoe, hoe werkt dat? Ja, klopt. We hebben elke verzekeraar van de vijftien grote verzekeraars vijf uh, vragen voorgelegd. Hebben we drie keer per mail gedaan, drie keer telefonisch gedaan. Uh, en het probleem is dat uh, uiteindelijk de kwaliteit van de antwoorden uh, niet hoger ligt dan een 5,9. Uh, en inderdaad wat je net zegt, op de meest eenvoudige vraag uh, wordt uh, gewoon heel vaak fout beantwoord. Ja, kunt, kunt u een voorbeeld geven van zo'n vraag? Ja hoor, een eenvoudig ja volstaat op de vraag... of een volwassen kind van de polis van de ouders... midden het jaar kan overstappen naar een andere verzekeraar. En 63 procent van de medewerkers zegt nee, dat kan niet... Terwijl het toch echt een heel eenvoudig antwoord is. En ook bijvoorbeeld uh, beweert de helft van de medewerkers dat je een machtiging nodig zou hebben. Uh, nieuwe machtiging als je overstapt van verzekeraar gedurende de behandeling. En het is helemaal niet zo. Uh, het juiste antwoord is dat verzekeraars lopende machtigingen moeten overnemen. En maar twee medewerkers vrijven de juiste antwoord van de negentig keer dat we die vraag gesteld hebben. Dat is toch vrij ongelooflijk. Ja, absoluut. Nee, wij zijn zelf ook al geschrokken van de slechte kwaliteit van de antwoorden die men krijgt. En ook omdat ja, consumenten natuurlijk ook zelf niet beter weten. Ze vragen, tenslotte de service, uh, ja. om het antwoord. Uh, en dat je dan dit als antwoord krijgt, uh, dat, uh, ja, dat is geen goede zaak. Verschilt het dan nog weer uh, van zorgverzekeraar tot zorgverzekeraar? Met dezelfde vraag krijg je dan drie, vier verschillende antwoorden? Ook dat nog, ja. We hebben het zelfs meegemaakt dat we binnen een verzekeraar op één uh, vraag drie verschillende antwoorden krijgen. Ja, dat, dat moet ik kunnen. Je zou toch denken dat al die astel, uh, antwoorden met elkaar afgestemd zijn, dat in ieder geval iedereen goed voorzien was van het juiste antwoord binnen ja. zo'n service. maakt het dan ook nog wat uit of uh, je een vraag mailt, waardoor ze wat langer kunnen nadenken over het antwoord of als je de vraag telefonisch Stelt. Nou, dat hebben inderdaad, de kwaliteit daarvan is niet, loopt niet heel ver uiteen. Want ja, als je maar twee goede antwoorden krijgt van de negentig... dan maakt het niet uit of je gebeld of gemaild hebt ten slotte, Wat we wel mensen adviseren is, als je een antwoord krijgt... vraag om een schriftelijke bevestiging. Stel je voor dat je dat later toch nodig hebt als iets ergens misgaat... of blijkt dat je juist de onjuiste antwoord gekregen hebt... dan heb je dat zwarte-wit staan... en vraag dan de naam van de medewerker die je geholpen heeft daarbij. Nu werkt de Consumentenbond met lijstjes en cijfers... en de beste en de slechtste... Dus? Ja, klopt. Ja. Ja, het, het hoogste cijfer is slechts een 5,9. Dat is voor mensen in dit geval. En het slechtste score bij ons onderzoek Salland met een 4,2. Die geven gewoon geen goede antwoorden? Nee, absoluut niet. nee Het Wat? zijn echt heel veel slechte antwoorden die gegeven worden. Heeft u zelf ook nagedacht over de reden waarvoor, waardoor er slechte antwoorden worden gegeven? Nee, daar hebben we wel over nagedacht. Maar we komen niet tot het antwoord. Want je zou toch denken dat ook de zorgverzekeraar gebaat is... bij een goede kwaliteit van zijn klantenservice. Ook omdat het niet de eerste keer is dat wij dit onderzoeken bijvoorbeeld. En ook mensen die een slecht antwoord krijgen, komen bij je terug. Dus dan heb je weer klachtenafhandeling die daarmee gepaard gaat. Dus de zorgverzekeraars zijn er zelf ook bij gebaat... om het juiste antwoord te geven. En we hebben ook geen vragen gesteld waar enorme budgetten mee gepaard gaan. Gewoon kan ik halverwege het jaar overstappen als ik 18 word. Ja, zo moeilijk is die vraag niet. Nee, en het gaat wellicht om... Om onervaren jonge medewerkers die worden ingezet omdat die goedkoop zijn? Nou, dat vind ik moeilijk om die conclusie te trekken. Zeker omdat we de vraag zo vaak gesteld hebben. Kijk, als je een zorgverzekeraar zo vaak belt eh, en e-mailt... dan kan je daar eh, allerlei soorten medewerkers eh, krijgen. Dus dat zou, eh, dat zou een voorbarige conclusie zijn. Ja, ter verdediging wellicht. Het is natuurlijk ook wel allemaal heel erg ingewikkeld eh, geworden... met al die regeltjes... Die uh, bestaan en waar ook zorgverzekeraars zich aan moeten houden. Of die ze zelf in stand uh, houden of oproepen. Ja, er zijn buitengewoon veel regels, maar we hebben, niet echt, we hebben niet vijf moeilijkste vragen gesteld. En we hebben geen vragen gesteld die pas sinds uh, nou, november dit jaar geïntroduceerd zijn bijvoorbeeld. Dit zijn gewoon vragen, bijvoorbeeld overstappen als je 18 bent, of de doorlopende behandeling de machtiging overnemen. Die gelden al wat langer dan vandaag. Dus dat zou men ook wat langer dan vandaag goed moeten kunnen beantwoorden. Ja, een beetje merkwaardig is wel dat wij op die vergelijkingssites zijn gaan kijken, op internet. En dan blijkt ja. toch dat de serviceafdeling van bijna alle zorgverzekeraars toch goed scoort bij mensen. En, ja, die cijfers zijn vaak gebaseerd op de klantvriendelijkheid. Dus je krijgt een hele vriendelijke manier of mevrouw aan de telefoon. En de snelheid van afhandeling van declaraties. Daar zijn toch vaak dat soort uh, uh, cijfers op gebaseerd. Maar als we dus doorvragen naar de kwaliteit van de antwoorden... moeten we jammer genoeg andere conclusies trekken. Maar wat kunnen de gevolgen zijn van een verkeerd antwoord... Nou, dat je inderdaad bijvoorbeeld overstappen niet maakt als je kind volwassen wordt halverwege het jaar. Of bijvoorbeeld, we hebben ook gevraagd, moet je een, een verstelbaar bed uh, aanschaffen als je naar een verzorgingshuis gaat. En dat mensen dat toch aanschaffen terwijl het helemaal niet nodig is. Omdat dat namelijk gewoon via het verzorgingsverhuis uh, vergoed moet worden. Of wellicht dat je belt met een vraag, wordt uh, dit vergoed? En dan denk je dat het wel wordt vergoed omdat ja. het antwoord ja is. En dan blijkt het uiteindelijk niet zo te zijn. Ja, en daarom vragen we ook om schriftelijke bevestiging. En we vragen hoe om je heen daarin. Zijn de mensen met gelijke ervaringen? Zijn de patiëntenvereniging waar je een antwoord kan krijgen? Jammer genoeg kan je dus niet blind vragen op één antwoord wat je krijgt. En wat en voor tips heeft u dan voor mij als, als, als beller? Nou, zorg inderdaad dat je het antwoord schriftelijk ook krijgt. En dat je vraagt wie het gedaan heeft. En mochten er klachten over zijn... geef het door aan de Stichting Klachten en Geschillen zorgverzekeringen. Zodat die daar ook wat mee kunnen. En kijken, goh, zijn er misschien bepaalde vragen... die inderdaad veel meer verwarring oproepen. En deel inderdaad gewoon de ervaringen met anderen. Op bijvoorbeeld de site Dat kan bij ons ook heel goed. Ja. Je ervaringen met klantenservices doorgeven. En het advies aan de zorgverzekeraars zelf... Trainen? Train, trainen, trainen, trainen. Zorg dat de goede antwoorden op de juiste plekken bekend zijn. Goed. Mevrouw de Jong, Sandra de Jong was dat. Van de Consumentenbond, dank u wel. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels... dat u het bijzonder interesseert. Frank de Boer was woedend over het tijdtrekken van de ballenjongens... tijdens de wedstrijd AC Milan tegen Ajax. Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor die ballenjongens? Oudscheidsrechter Dick Jol heeft het antwoord. De organisatie van, van de thuisclub is vooral hoeveel de ballenjongens, dat zijn in dit geval zijn het de jongens van AC Milan, de ballenjongens. En uh, ja, die worden geïnstrueerd hoe ze moeten doen. Dus de, de, de, de organisatie van AC Milan is daar verantwoordelijk voor. Dus om tien uur voor de wedstrijd wordt dat allemaal besproken, hoeveel jongens ballenjongens er zijn. Dus een minimum en een maximum en hoeveel uh, ballen er uh, rond het veld liggen. Ja, en als schijnzitter heb je daar weinig invloed op... zoals uh, uh, bij Milan-Aix is gebleken. En de, de schijnzitter zal uh, dat gedrag... dat vertragende gedrag... zal hij uh, op zijn uh, rapportage vermelden naar de UEFA. En ja, de UEFA zal zich daar moeten uitspreken... wat voor sanctie daar tegenover staat. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl... voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar de Meern... Nou, onze verslaggever Harm van Attenveld. Oekraïense chocolaatjes op tafel en we kijken naar de Oekraïense televisie. Wat zien we? Eh... Uh demonstratie op de, uh, plein, op de uh, centrale plein in Kiev. Dat is het uh, onafhankelijkheidsplein. Maar we kijken ernaar vanuit de meren. Ik zit hier op de bank bij uh, Victor Hutsuliak, 31 jaar. Op zijn 16e kwam hij naar hier om te studeren uit de stad in het westelijk deel van de Oekraïne. Nu hier een goede baan als kennisemigrant. U zit hier. Heeft u nog familie in Oekraïne? Ja, uh, mijn ouders wonen in Oekraïne. Zij wonen eh, niet in Kiev, zij wonen in eh, Tchernovtsi. Dus zij volgen wel die, wat is alle demonstratie, wat er allemaal gebeurt. En ik volg samen met hun, alleen van hier. Hoe is dat voor u? U zit hier in het veilige Nederland om daar in Oekraïne al die onrust te zien? Uh, ik ben als persoonlijk, ik ben met alle Oekraïnse mensen. Ik steun hen. Uh, Lichamelijk, ik steun hun van binnen, dat zij zijn bezig met goede dingen, zij moeten gewoon zo doorgaan. En wat vechten zij, dat is vechten voor die uh, betere Oekraïne uh, als het land, als het uh, democratische onafhankelijke land uh, met die uh, pro-Europese doelstellingen voor de toekomst. Het laatste wat we hier in het NOS-journaal hebben gehoord is dat de EU-buitenland woordvoerder Ashton op bezoek is geweest bij president Yanukovic. Ze kwam uit dat gesprek en ze zei, ja, Yanukovic wil toch dat associatieverdrag met de Europese Unie tekenen. Is dat dan ook het nieuws dat je dan uit de Oekraïne hoort, dat, eh, ja, dat Oekraïne toch gaat tekenen? Ja, uh, wat ik heb het gehoord en wat ik heb het ook gelezen... ...dat uh, uh, de Oekraïnse regeringen graag ook uh, toch een uh, associatieverdrag tekenen. Uh, dat is nu alleen niet bekend hoe lang zal duren. Wat is de tijdstip om deze gedrag te tekenen? Er moet nog heel veel discussie uh, uh, uh, uh, plaatsvinden... En uh, wij hopen wel in de komende tijd uh, wel uh, aan op één tafel Oekraïense regering en Europese politicus uh, samen zitten om te bespreken. Als u uw ouders aan de lijn heeft, wat zeggen ze dan tegen u? Uh, zij zeggen uh, dat zij wel geloof hebben dat uh, wordt dat, uh, word dat toch. Uh, goed afgelopen door de alle demonstratie, Dus iedereen heeft wel geloof dat demonstraties worden afgelopen... In, in, in de betere manier, in de, doels, in de, uh, in de doelstelling... dat Oekraïne wel pro-Europese land zullen worden, gaat worden. Ik liep hier straks binnen en toen zei ik... hoe is het met de revolutie? En toen zei je van hoog gebruik dat woord niet revolutie... want dat heeft in uw oren een hele slechte klank. Hè? Ja klopt, revolutie in mijn uh, in mijn oren dat is revolutie dat is iets mee te maken met bloed, met, met chaos in de land en dat wil ik persoonlijk en dat, en dat ben ik overtuigd dat de mensen en, uh, in Oekraïne die op de plein en die uh, alle protesteren die willen ook niet hebben dus dat is echt uh, protesten uh, zonder uh, bedoeling over de bloed, over het bloed over, over geweld, dus ik wil liever uh, woord gebruiken als protesten. Ik denk dat het een heel groot is verschil met deze demonstratie en de Oranje Revolutie in 2004. Dat nu, uh, dat is heel positieve kant van de mensen. De mensen hebben zelf verzameld en zelf besloten wij gaan naar de straat, waar gaan naar de verschillende pleinen in verschillende steden om te protesteren, om te laten zien naar de regering, naar alle mensen dat wij zijn niet eens om geen associatieverdrag te tekenen. Dus wij willen graag Oekraïne zien als het Europese land. En met Europese standaarden en met Europese democratie. Laten we hopen dat het vreedzaam blijft. Dankjewel. Harm ja. Ja. van Attenveld, vanuit de Meern was dat. Zometeen, hoe zorg je als politicus dat vrouwen op je stemmen? Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1966. We hebben er echt eigen naar uitgekeken. gekeken, en nu zijn we eindelijk zover. En dan de mensen erin. U hoorde oud-burgemeester Gijs van Hal van Amsterdam toen de eerste paal in de grond geslagen werd van de nieuwe wijk, de Meer. op 13 december 1966. Bewoner en oprichter van het Belmer Museum Henno Eggekamp, kijkt terug op een plezierig leven in de Belmer. amsterdam meer. stad gebouwd voor de toekomst.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 Henno Eggekamp, een tevreden bewoner van de Belmer, waarvoor op deze dag in 1966 de eerste paal de grond inging. Watch drinking. my whiskey. Now don't you have. Met Never Forget You. De Republikeinen in de Verenigde Staten zijn druk bezig om weer vrouwelijke kiezers aan zich te binden. Ze hebben er zelfs een speciale workshop voor in het leven geroepen. Eerder werd duidelijk dat Obama zijn herverkiezing vorig jaar vooral te danken had aan vrouwen. Maar ja, Obama was dus ook of is een democraat. Michiel Vos, correspondent in de Verenigde Staten. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen, Wouter. Wat gaat er mis tussen de Republikeinen en de vrouwelijke kiezer in Amerika? Ja, dat is niet helemaal goed inderdaad. Zoals je zei, eh, president Obama won inderdaad in de afgelopen verkiezingen ruim bij vrouwen. Hij kreeg 11% meer vrouwelijke kiezers achter zich dan Mitt Romney. En ook op eh, senaatsniveau en huis van Afgevaardigdenniveau niveau... leggen veel republikeinen het af tegen democraten als het gaat over de vrouwelijke kiezer. En dat komt volgens de top van de republikeinse partij. Omdat wij republikeinen... Zeg maar op een slechte manier over vrouwelijke issues praten. Wij praten over een laaddunkende manier. Vaak over uh, onderwerpen die vrouwen aangaan. En dat wat voor onderwerpen op... heb je het dan over? We hebben het bijvoorbeeld over. Uh, het debat over abortus. Dat is een belangrijk debat natuurlijk in Amerika. En daar worden door republikeinse afgevaardigden of senatoren... wel eens hele boude uitspraken over gedaan... die zo ver gaan en zo scherp zijn... dat dat gewoon vrouwelijke kiezers afschrikt. En daar komt dus een workshop nu voor om dat recht te zetten. Hoe te praten tegen vrouwen. En wat, ja... Hoe praat je dan ja, tegen vrouwen? Wat zeggen ze daarover? Ja, dat is, dat is de, de grote vraag. Er is dus nog geen, de workshop is er nog niet geweest. Het is aangekondigd. Er is gezegd door de top van de Republikeinse Partij. Luister, onze leden, dus dat zijn leden van het Huis van Afgevaardigden en senatoren. Die soms worden geconfronteerd in herverkiezingsraces met een vrouwelijke tegenstander. weten gewoon niet wat ze moeten zeggen. Want die zijn zo, zeg maar, anti-vrouw en anti -vrouw, eh, daar bedoel ik dan mee dat ze zeg maar op het gebied van uh, reproductieve rechten, uh, abortus, uh, gelijkheid van vrouwen op de werkvloer, uh, noem maar op. Daar zijn ze zo zeg maar uh, radicaal in dat, dat vrouwen daar gewoon niet voor gaan. En die mannen moeten nog heel wat leren, wordt er gezegd door de top van de partij. En die moeten naar dit soort uh, workshops. nou ja Bijvoorbeeld, weet je nog wel, die, uh, iedereen kan zich herinneren, de opmerking over legitieme verkrachting, legitimate rape, die een uh, republikeins congres. ...in 2012. He, een antwoord op een vraag van... wanneer is een abortus nou eigenlijk uh, verboden... ...en wanneer zou abortus nou wel moeten worden toegelaten. Nou ja, goed. En toen kwam er dus een antwoord met het woord legitieme uh, verkrachting. Nou, dat werd een enorme gedoe. Natuurlijk in de pers. Dat werd eindeloos herhaald. En daar kwam weer vast te staan dat republikeinen eigenlijk niet weten... ...hoe ze over ja, vrouwenzaken moeten praten. En dat zit ze zwars. En dus daar moet dan wat aan worden gedaan. Kun je stellen dat Amerikaanse vrouwen wellicht gewoon wat progressiever zijn en dus sneller bij de democraten terechtkomen? Meestal is dat wel zo. Ja, dat, dat kun je heel voorzichtig wel stellen. En je kunt ook, denk ik, stellen dat het debat over abortus, dat is in Amerika zo belangrijk en komt steeds terug. Dat is zo'n debat wat, wat met vaak pijnlijke... Euh, zeg maar, retoriek wordt gevoerd door met name Republikeinen, dat daar steeds fouten worden gemaakt. En dan nou heb je natuurlijk ook mensen die gewoon, euh, bijvoorbeeld aan de rechterkant, al dan niet in het congres of, euh, of in de senaat zitten, en die gewoon, bijvoorbeeld, euh, je weet wel, Rush Limbaugh, de beroemde mm -hmm. radioverslaggever, die een, uh, een vrouwelijke. Uh, ...activisten een slet noemden en uh, die, dat was duidelijk een democrat... ...en die maakte die uit voor slet en die zei van luister, ze wil alleen... Uh, ...ze wil dat wij, wij betalen voor uh, anticonceptiemiddelen, wij de belastingbetalers... Nou, ...dat gaat er natuurlijk, dat, dat schept het beeld, de perceptie... ...dat uh, democraten toondeft toon zijn, zoals de Amerikanen dat noemen... ...als het gaat om uh, ja, issues die vrouwen met name aangaan... Ja. Heel kort nog uh, even over die workshop. Uh, verwacht jij dat de Amerikaanse vrouw daar gevoelig voor is? Als ze opeens een getrainde republikein voor zich uh, zien? Ja en nee. Uh, ja, want, want uh, woorden aanpassen, dat werkt in verkiezingen. Maar nee, omdat het zijn niet alleen woorden die zo zijn voor republikeinen. Ze kiezen ook op een dergelijke manier voor issues. Ik bedoel, het is niet alleen dat ze het zeggen, maar ze vinden het ook. Dus, en daar kom je natuurlijk als vrouw, als vrouwelijke kiezer, okay. dan gewoon achter. Goed. Michiel Vos vanuit de Verenigde Staten, dank je wel. Wij zijn gekomen aan het einde van het eerste halfuur van KRO's Goedemorgen Nederland. En we zijn direct na tienen weer bij u terug.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 De weerstand oproept. Laat Nederland niet het enige land ter wereld zijn waar dat niet meer onder de gezondheidszorg valt. Dat is raar. Jeugdpsychiater Dijkshoorn in Argos. Morgen kwart over twaalf. Radio 1 het nieuws van alle kanten. Visite, visite Een huis vol visite. Omjoh had spontaan een krapwils meegebracht En daar